Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. We waren bij de inval in Almere... bij dat bureau dat van fraude met het persoonsgebonden budget wordt verdacht. Dat hoort u straks in het Radio 1-journaal. Eerst Mark Visser met het NOS-journaal.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 belastingfraude en witwassen. Het zou in totaal om ongeveer 800.000 euro gaan. De verdachten zijn een 45-jarige vrouw en een man van 34. De vrouw wordt als hoofdverdachte gezien. Dit soort fraude komt steeds vaker voor, zegt het Openbaar Ministerie. We zien dat mensen die voorheen zich bezig hielden in andere branches... om geld te verdienen, nu uh, uh, langzaam overstappen naar dit... omdat er veel geld te verdienen valt. Twee verdachten zitten sinds vrijdag vast... en blijven nog zeker twee weken in hechtenis.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 De internationale militaire uitgaven zijn voor het eerst in 15 jaar gedaald. Afgelopen jaar werd voor 1334 miljard euro uitgegeven aan onder meer wapens en munitie. Dat is een half procent minder dan het jaar daarvoor. Een Zweeds instituut vermoedt een nieuwe trend. Westerse democratieën geven minder uit aan wapens, terwijl opkomende economieën meer wapens kopen.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 Hoe verloopt de avondspit? Edwin Gerritsen bij de ANWB. En rond de Nagen Utrecht valt het reuze mee met de files. Landelijk staat er 50 kilometer file in totaal. In Brabant is de A59 dicht vanwege een ongeluk. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat tussen Bokstel en Best. 3 kilometer, daar stond het auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. Dan de A59...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 Het zakelijke alles in één abonnement voor uw mobiel. Kijk op vodafone.nl slash redbusiness. Power to you. Vodafone. Het NOS Radio 1-journal. Lucella Carrasso. Precieze zeven minuten over vijf. Over de positie van staatssecretaris Stevens spreekt na half zes in het politieke gesprek met oud-Kamerlid Ger Koopmans. Eerst die twee aanhoudingen in Almere afgelopen vrijdag... in een onderzoek naar fra omvangrijke fraude met pgb's... persoonsgebonden budgetten, witwassen en belastingfraude. Bij elkaar gaat het om zo'n acht ton, is de verdenking. Trudy van Rijswijk was bij die inval. Hallo. Dag mevrouw. Ja. Kan dat voor jullie zijn? Ja. Oké. Okay. Ik wil de collega's binnen hebben. Hé, hey, mevrouw Kokje van het OM. Wat zoeken jullie hier? Wij zoeken voornamelijk administratie. En? Al wat gevonden? Ja, er staan heel wat mappen. Er staan hier heel wat mappen en die worden nu bekeken door de mensen van de field. En dan gaan we kijken wat relevant is voor het onderzoek en dat wordt meegenomen voor het onderzoek. Er worden blauwe handspoentjes uitgereikt voor vingerafdrukken. U bent hier een medewerker, hè? Ja. Um, hoe is dat om zo overvallen te worden? Vreemd. Ja, dat is raar. Ja, ja, goed, een beetje vervelend van wat denken de buren en er komt wel een, een enorme invasie binnen. Ja. Ja, dus veel mensen, hè? Erg veel mensen, Het ja. ja, ja, Dit echt tussen de broodjes, de filmers. We laten Almere even voor wat het is, want daar zijn ze nog uren bezig... en gaan naar eh, sociale zaken, Maar de directeur opsporing zit... die dus de basis van deze hele operatie, Rut Klabbers... Hoe gaat het met de operatie? Loopt het een beetje? Ja, het gaat goed. Um, we zijn sinds 1 januari gestart met een speciale team. En inmiddels hebben we de eerste acties. Uh, we hebben een aantal grote onderzoeken lopen. Uh, waar het gaat om uh, waar we strafrechtelijke vervolging uh, um, proberen in te zetten. samen met het Openbaar Ministerie. Um, dus ik ben heel tevreden.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 Want wat ik me afvroeg is, de verzekeraars schatten dat het om ongeveer 6 miljoen per jaar gaat. Terwijl de omzet is 6 miljard. Nou, er zijn een menig bedrijf zo hartstikke blij zijn met 1 promille eh, fraude. Dus loont het de moeite eigenlijk wel? Nou, ik kan geen uitspraken doen over wat het totaalbedrag aan fraude is. Uh, daar heb ik geen overzicht over, want wij doen alleen maar de strafrechtelijke kant. Hè. Maar uh, nou ja, er, is veel, er gaat veel geld in om in PGB. En dat maakt dat het altijd heel aantrekkelijk is voor personen om daar uh, proberen een slaatje uit te slaan. Maar hebt u enig idee of dat veel personen zijn die dat inderdaad doen? Nou ja, wat wij zien is dat er een aantal criminelen uh, die eerst bijvoorbeeld op andere domeinen werkzaam waren. Uh, dat die nu hun werkdomeinen uh, verleggen naar dit uh, terrein omdat er toch veel geld te halen valt. En wat is een vaak voorkomende manier om te frauderen? En we zien dat, dat er soms sprake is van artsen die uh, onterecht medische verklaringen afgeven. Waardoor mensen te veel geld uh, krijgen of soms ook... Uh, uh, ...onterecht geld krijgen. En we zien ook wel dat er uh, zorgkantoren uh, soms onterecht uh, geld krijgen. Soms wordt er ook pinpasjes in beslag genomen van mensen die eigenlijk ja, heel afhankelijk zijn. En dat dan het geld van die rekening wordt uh, afgehaald door de betreffende instelling. Dus we zien heel veel verschillende soorten constructies. Vaak gaat het om vast in geschriften of een witwassen. En daar kunnen ze een van gevangenisstraf van maximaal zes jaar voor krijgen. En als we geluk hebben, dan ontnemen we dus ook nog het geld. Een verslag over de uh, mogelijke fraude in de zorg van Trudy van Rijswijk. Dan de goudprijs. Die kelderde vandaag tot het laagste niveau in twee jaar tijd. 1 kilo goud kost nu zo'n 35.000 euro. Een maand geleden was het nog bijna 40.000 euro per kilo. Georgette Boele is goudspecialist bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, had u het aanzien komen dat die daling uh, zich zo voort zou zetten? Nou, kijk, we zijn al een tijdje negatief op de goudprijs... maar dat het zo hard zou gaan in zo'n korte tijd... Uh... Dat hadden wij ook niet uh, voorzien, omdat we redelijk negatief waren uh, vergeleken met de markt. Nou, en waar, waar komt het door? Want goud hè, is, is vaak een veilige haven in periodes van veel onzekerheid. Terwijl ja, die onzekerheid lijkt nog niet helemaal voorbij, toch? Of kijkt iedereen nu naar Amerika, waar het even ietsje, ietsje beter gaat met de groei? Nou, kijk, het punt is natuurlijk is dat uh, investeerders zich langzaam gaan, uh, zijn gaan realiseren... dat andere investeringen wat aantrekkelijker geworden zijn... Gaat is natuurlijk een asset die geen inkomen uh, genereert. En als je kijkt dat uh, de ontwikkelingen in Amerika wat beter gaan... Ja, dan, dan, dan maken investeringen in Amerika worden dan ook aantrekkelijker. Want dan komen, er, dan komen er weer nieuwe beleggingsmogelijkheden ja, met ja. hogere rendementen. Ja, Waar moet je dan aan denken bijvoorbeeld in Amerika? Nou kijk, ik denk in het algemeen als we naar aandelen maar ook naar obligaties kijken... het belangrijkste is dat het wel of geen inkomens... Uh, onderdeel heeft en goud heeft dat niet. En op het moment dat men zich realiseert... en dat is wat er nu eigenlijk sinds een week al speelt... Uh, of al langer... dat uh, de, kapitaal, of zeg maar de, de koerswinst uh, er niet in zit in de goudprijs... ja dan gaat men kijken naar het inkomensonderdeel. En dat is niet aantrekkelijk op dit moment aan goud. En op het moment dat de koers dan ook nog hard om, onderuit gaat... wat we nu eigenlijk uh, ja, vandaag, maar ook al vorige week zagen ja, dan, dan wordt men wat nerveus. Dus uh, dat is eigenlijk iets wat, wat natuurlijk al een tijdje aan, aan, uh, aan het bezig is... en nu eigenlijk tot een versnelling gekomen is... door ja, wat, wat nieuws dat over erbij gekomen is. Uh, een belangrijk punt is dat we uh, door een heel belangrijk steunniveau zijn gegaan... afgelopen vrijdag, dat is de 1525. Uh, Wacht in, uh, even, want wat bedoelt u daarmee? Ben ja. Dollar per en. Dat was toch wel een, een, een niveau dat men zolang de goudprijs per, per ons daarboven bleef, uh, ja, dat, dat de, de opwaartse mogelijkheden er gewoon nog steeds gezien werden. Nou, daar is men onder gegaan en dan wordt men heel erg nerveus en dan weet men eigenlijk dat het sentiment op de markt naar negatief slaat. En daardoor is men ook, uh, ja... Uh, flink, de goudprijs is daardoor in versnelling gekomen naar beneden. En, en dan hebben we natuurlijk de, cijfers, de groeicijfers in, in China die ja, wat zwakker binnenkwamen dan verwacht. En China heeft, wordt natuurlijk gezien als een, een belangrijk land voor het, de aankoop van goudjuwelen. En dan ziet men eigenlijk van, oh, er komt straks wat minder vraag vanuit China. En dat drukt nog meer de koers... Um, en het andere deel was uh, dat men wat bang is dat misschien wat centrale banken wat goud gaan verkopen. Uh, het was natuurlijk al uh, in het nieuws uh, van Cyprus, Cyprus min, ja. een deel zou verkopen. Nou, dan is men bang in de markt dat andere banken dat, of andere landen dat ook gaan doen. Ja, en dan, uh, dan verwacht men meer aanbod en ja, dat versnelt alleen maar de koers. En, en kan dat een effect weer hebben op de schatkist van de eurolanden? Ja, het zou een effect kunnen hebben. Maar ik, ik denk eerder dat, uh, dat wat er nu in de, goudprij, in de goudmarkt afspeelt, uh, dat, dat dat veel meer iets is wat, wat, wat al een tijdje speelt. Dan alleen het, het verhaal wat nu uh, ja, versneld wordt vanwege het feit dat men bang is dat er meer uh, landen goud gaan verkopen. Goed, in ieder geval, hij daalt. En je zou misschien ook kunnen zeggen dat het een, een gezonde correctie is, of, of mag dat niet? Ja, ik denk zeker dat het een gezonde correctie is als we kijken dat we. Ja, we hadden een exponentiële snelle beweging omhoog. Uh, en ja, we zitten nu uh, ja, op 2010, 2011 levels. Ja, we kunnen nog een stukje lager. We hebben zelf duizend uh, uh, dollar per ounce uh, in, in de voorkeur staan voor 2015. Zo, wij denken echt dat het nog een stukje verder gaat. Georgette Boelen, goudspecialist van ABN AMRO. Dank voor uw toelichting hierbij. Bedankt. Goedemiddag. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Edwin Gerritsen houdt de files bij vanmiddag. Er ja, staat nu 70 kilometer in totaal. De meeste files staan in de Randstad. Bij Den Haag en Utrecht valt het mee met de drukte. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven staat voor best 5 kilometer. Daar stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. En de A59 van Den Bosch naar Zonstil is ook weer vrij. Bij Heusden staat nog wel 5 kilometer. Daar was een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Maar alle rijstroken zijn dus weer open. Dan gaan we naar uh, verslaggever Jeroen de Jager, want die staat vandaag midden in de natuur. Natuur dat te koop is, Jeroen, want jij je staat bij een stuk grond. Waar, waar ben je op het moment? Ja. Ja, dit is, even goed kijken, Object objectnummertje 2, kavel 2. Uh, ja, dat is dan weer in, ingedeeld in allerlei nummers. Maar eigenlijk is het een hele lange strook van uh, meter of 400, 10 meter breed. En dat heet dan een houtval. Dat is een plek uh, naast een weiland. En dat mondt dan uit in een veel groter stuk grond met een bos erop. Nou ja, dat, dat kunnen ze kopen hier. Uh, maar de vraag is, wie gaat dat kopen? En wat, wat gebeurt daarmee als het gekocht is? Meneer Valk, u, u woont hier naast met uw boerenbedrijf. En u bent geïnteresseerd. Ik ben op zich wel geïnteresseerd, ja. Het is best een duur stuk. Het is 40.000 uh, euro beginprijs, hè? want het is 75 cent uh, de vierkante meter. Ja, dat klopt inderdaad. En, uh, het is 5,3 hectare en dan kom je op iets van 40.800 euro. Maar iedereen mag bieden, dus het kan ook zomaar zijn dat ik het koop. Dat en dan zo bent op. u mooi in de aap gelogeerd. Oh, wanneer u het gewoon uh, zo laat zo, zoals het nu is, dan uh, is het prima... Maar we willen natuurlijk niet graag dat, uh, dat het verrommelt. Of uh, het is nu natuur en uh, het is ons landschap. En dat willen we graag zo houden. En bent u er bang voor? Dat als, als bijvoorbeeld uh, mensen die hier niet in de omgeving wonen... het gaan kopen, dat, uh, dat, uh, dat het gaat verrommelen? Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We hebben ook in het verleden bijvoorbeeld gezien... dat uh, dit is mijn bos, ik zet er een hoog hek om. En uh, niemand mag er komen. Uh. En, of ja, er, kom, er komen dieren te lopen. Er moeten uh, paarden grazen of geten. En na verloop van tijd... Uh, dus eigenlijk, eigenlijk hadden jullie, want dat heb ik van u wel gehoord... En meneer Bremmer, u bent de buurman weer van meneer Valleck. Jullie gaan samen bieden misschien trouwens wel? Ja, als de mogelijkheid er is, en die is er. Ja. Dan uh, moet je afspraken met elkaar maken en dat er vast staat. Dan kun je uh, met elkaar bieden, ja. ja. En dat alles om uh, die uh, mensen uit het Westen maar buiten, uh, het... buiten de deur te houden? Ja, er hoeven helemaal geen mensen uit het Westen te zijn, maar uh, ja. toch... In eigen beheer is het altijd uh, het beste. Ja. Mevrouw uh, Broes, u bent wethouder uh, van de aanpalende gemeente weliswaar... maar daar gaat direct ook land verkocht worden. Wat zijn uw bedenkingen hierbij bij uh, dit idee van het staatsbosbeheer? Ze moeten 100 miljoen binnenhalen, bezuinigingen... dus gaan ze heel veel land verkopen in, het, in, uh, in Nederland en dat begint dan hier. Heeft u bedenkingen daarbij? Nou, de bedenkingen, Staatsbosbeheer heeft geprobeerd om die bosjes allemaal in de EAS te krijgen. De ecologische hoofdstructuur. Dan, krijgen, dan zouden ze daar geld voor krijgen. Nou, dat is niet gelukt. Mm -hmm. Toen kregen ze de opdracht om 100 miljoen te besparen. Dus ze hebben best wel gedaan om te proberen om dit te voorkomen. Nou, dit is dan de eerste fase, maar de inwoners hebben er wel moeite mee. En dat is met name om het feit dat aanliggende eh, grondgebruikers... Zeg maar, dat die graag voorrang zouden willen hebben op het kopen van de bosjes. Ze ja, weten ja. nu niet waar ze aan toe zijn. Deze mensen hadden voorrang uh, moeten krijgen. Ja, en dat mag weer niet van het uh, Europees aanbestedingsbeleid. Dus uh, Staatsbosbeheer kan daar niks aan doen, maar onbegrip is er wel. En dat begrijp ik ook wel. Want kijk, uh, niemand wil graag. Uh, nu weet je dat het bosbestemming is. Staatsbosbeheer zorgt er goed voor, zeg maar. Daar staan ze natuurlijk, hoort dat ook zo bij Staasbosbeheer. Zo ja. gek zijn dat het niet zo was. En ze weten natuurlijk niet wie er komt. Nee. Kijk, en, dan en gaat u dat straks als gemeente nog uh, bewaken als er andere mensen komen en ze gaan het verwaarlozen? Dat kun je niet, want uh, wij kunnen alleen de bestemming bewaken, zeg maar. dat is, de, dat is bosbestemming. Uh, niet alle stukken zijn trouwens bosbestemming, maar waar ze zijn veranderen wij de bestemming niet als nee. buurgemeente Wierde. Uh, wat wij in Wierde kunnen doen is nog een onderhoudscontract aanbieden. Als het voor 31 december 2013 verkocht wordt, dan zijn de mensen, dus in elk geval zijn de natuur en de nieuwe bezitters verzekerd... ...van dat 20 jaar onderhouden wordt, dat ja. kunnen wij. Ja. Alleen... Um, als je op het gebied van handhaving iemand doet er iets anders mee... dat is heel lastig. Gemeente maken keuzes over handhaving. En dat is nee. vaak niet uh, in zo'n bos, zeg ik maar heel eerlijk. Dus nee. dan moet de aangifte zijn nee. van een buurman of zo. Ja. Meneer Bremmer en meneer Valk... die gaan in ieder geval niet tegen elkaar opbieden, volgens mij? Natuurlijk niet. Nee. Dat zou, zou wel heel dom zijn. Nee, dat dat, zou, heel dom zijn. dat ja. zou wel heel dom zijn. Ja. Ja. En uh, ja, dan is het afwachten dus of het gaat lukken. 11 mei begint de veiling. En dan zitten jullie achter de computer. Want het gaat helemaal via uh, de computer. Ja, het gaat via de computer. En en dan, met die veiling. Dank u wel. Ik hoop het beste van. Oké, je ja. Okay. Ja. Jeroen De Jager hoorde u. Straks gaan we praten over de malaise bij PSV. Die zal er niet kleiner op geworden zijn na het verlies tegen Ajax gisteren. Eerst Eliza Doolittle. Jeans van Eliza Doolittle. Ja, Ajax... Uh... Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Ajax won gisteren van PSV, de club waar het allemaal niet lekker loopt dit seizoen. Net als voorgaande seizoenen trouwens. En de vraag is, gaat deze nederlaag nou voor nog meer onrust zorgen bij PSV? Ik praat erover met Thijs Slegers. Hij volgt de club voor Voetbal International. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, hallo. Het zal niet heel gezellig geweest zijn, denk ik, in Eindhoven vandaag. Uh, nee, maar er is eigenlijk, uh, als je zeg maar, heel dicht op het elf al kruipt, er vooral berusting. Zij hebben gisteren gezien dat Ajax gewoon een betere ploeg is dit jaar, uh, zeker op dit moment. Dus dan kun je wel heel erg boos worden, dat heeft weinig zin, maar ja, rondom de club, hoe verder je weggaat, hoe meer onvrede, er ja, zit toch wel wat, uh, ja, wat, wat aan te komen. Het gaat hier niet bij blijven, laat ik, laat ik het zo zeggen. En wat zit er aan te komen? Nou, er zijn op de achtergrond wel, wel mensen bezig die, uh, ja, die het beu zijn. Die, uh, ja, die eigenlijk in willen grijpen. En ze willen dat in eerste instantie op een, uh, op een uh, rustige manier doen. Ze willen proberen om de om de, de huidige beleidsbepalers een andere kant op te sturen. Maar ik denk dat als zij uh, niet flexibel blijken te zijn, de huidige beleidsbepalers, dat er wel eens uit een, uh, ja, om een cliché te gebruiken uit een andere vaartje getapt zou kunnen gaan worden. Ja, dan, dan, dan gaat het over een groep oudspelers onder, onder meer, hè, is het verhaal. Wie, wie zou er dat zijn, die, die het liefst uh, eerst met zachte hand en later wellicht met harde hand een grote schoonmaak willen? Nou, er is inderdaad een, een, een, een groepering bezig om draagvlak te verzamelen. Vanavond, uh, ja, de zilververeniging, Vanavond in ons eigen televisieprogramma zullen wij wat namen bekendmaken van mensen die zijn uh, gepost om, uh, om eens mee te denken over hoe kan PSV weer PSV worden. Hans ja, van is... Breukelen bijvoorbeeld, ik noem maar even iemand. Hans ja, van Breukelen is, is de naam die niet in het lijstje staat dat wij vanavond uh, bekendmaken. Okay. Dat, uh, dat kan ik wel in ieder geval uh, wel zeggen. Maar uh, de, de zorgen zijn groot en uh, er, er zal ook uh, ja, een dynamiek op gang komen. Uh, die ze in Eindhoven lang niet uh, ja, gevoeld, gehoord, gezien hebben. En, en dat zal ook uiteindelijk de kleedkamer bereiken... want daar is een, uh, ook een grote verdeeldheid uh, is daar ontstaan. Komende woensdag uh, hebben we daarover in ons blad een verhaal... over hoe dat nu precies zit, wat daar aan de, wat daar aan de hand is. En ja, dat is ook een, een zorgwekkende uh, ja, constatering... wat daar uh, zichtbaar is geworden. Je bedoelt dus een, een, een, een verschil ook tussen de spelersgroep... maar je hebt natuurlijk ook ja. nog de, de problemen die de spelers ervaren met de algemeen directeur, hè, Sanders. Mm -hmm. um, gaat, die, gaat die groep oudspelers zich nou op het elftal richten? Of op de directie? Of op, op Philip Cocu, die het dan van advocaat over moet nemen? Waar gaan ze zich op richten? Wat moet ja, er schoongemaakt worden? Ja, zij zullen in eerste instantie aansturen op een verandering van beleid. Want er zijn uh, volgens hen verkeerde keuzes gemaakt in het beleid. Er, zijn, er is een sfeer ontstaan van angst, van kilte, van, uh, van roddelen en achterklap. Ik, ik loop nu uh, zes jaar bij PSV rond en ik ben nooit zoveel uh, benaderd door mensen... die mij achter de handpalmen en dingen vertellen. Het doet mij denken heel erg aan... Dus niet alleen ik, ja. op het veld achter de handpalm? Nee, nee inderdaad, dat heb je goed gezien. Nee, dat staat echt uh, tot heel erg diep in de club. En, uh, dat, het doet mij denken aan de situatie bij uh, bij daar heb ik ook vier jaar lang als clubwatch rondgelopen, tussen 2004 en 2008. En daar zie je eigenlijk, zag je daar voortdurend, omdat het eigenlijk een iets grotere club is als het gaat om media-aandacht en dergelijke, zag je dat ook voortdurend. En dat is nu bij PSV ook aan de hand. En ja, in die kleedkamer is, een, is, is twee spalp ontstaan. Er is geen slaande ruzie, er is geen haat, maar wel echt twee spalt. Gewoon twee groeperingen die elkaar totaal niet begrijpen. En dat, als je zeg maar zo'n Verdeelde groep hebben, is het eigenlijk onmogelijk om hoofdprijzen te winnen. En Dat hebben we dit jaar bij PSV gezien. En dan heb je oudspelers die dus uh, willen ingrijpen. Via welke middelen willen ze dat doen? Welke structuur heb je bij PSV uh, waarin zij invloed kunnen uitoefenen? Uiteindelijk zul je via het stichtingsbestuur uh, die uh, formeel de raad van commissarissen, de commissarissen in de raad van commissarissen benoemen, zul je te werk moeten gaan als je uh, echt een, een revolutie wilt ontketenen. Maar het kan ook zomaar zijn dat degenen die nu uh, de baas zijn met PSV, dat die openstaan voor de suggesties van, uh, van die mensen. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar uh, voor de zekerheid en om, om duidelijk te maken dat, ze, dat het, deze groepering uh, serieus is, dat het menens is, zijn ze ook draagvlak aan het verzamelen. Onder grote sponsoren. Dus het gaat wel. Uh, oh, okay. ja, ja. Het, gaat wel uh, het gaat wel breed en diep, laat ik het zo zeggen. Nou, goed, je houdt ons nog even in spanning, maar dat, dat begrijp ik. Uh, daarvoor heb jij weer je eigen programma en uh, blad. We horen het. Het is in ieder geval uh, de broeit van alles daar in Eindhoven. Thijs Legers, ja, dankjewel. Graag gedaan. De nieuwe NS Business Card is een echte alles in één reisoplossing.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 De grootste Nederlandse banken gaan elkaar beter op de hoogte houden als ze het slachtoffer worden van cyberaanvallen. Door meer informatie met elkaar te delen kunnen ze zich beter weren tegen de aanvallen, zeggen ze. Banken hebben dit beloofd aan het kabinet. Tot nu toe wordt informatie over cyberaanvallen niet gedeeld uit concurrentieoverwegingen.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 Het Noord-Limburgse champignonbedrijf PrimeChamp is definitief failliet. Het was met 750 werknemers een van de grootste champignonbedrijven van Europa. Eerder dit jaar werd de directeur van PrimeChamp opgepakt... in een onderzoek naar uitbuiting van Pools personeel. Dat zou een van de oorzaken zijn voor de financiële problemen van het bedrijf.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 Eerder vandaag trok een koufront over waaruit het even geregend heeft. Dat front is het land inmiddels uit en vanuit het westen uh, klaart het op. Vanavond en vannacht dan verdwijnt de meeste bewolking. Dan koelt het af na 7 tot 10 graden. En op veel plaatsen kan het ook wat mistig worden. Morgen begint de dag nevelig en mistig. Dat, geld, dat laatste geldt vooral aan zee en rond het ijzermeer. En elders breekt de zon al snel door. De zon blijft het langst schijnen in het oosten van het land. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen steeds meer bewolkt... en op de nadering van een zwak frontensysteem. Vanaf het middaguur gaat het in het westen wat regenen... en dat breidt zich smiddags uit richting het midden en oosten van het land. In het noordwesten klaart het in de middag, later in de middag weer op. Langs de oostgrens wordt het het warmst, 17 tot plaats 19 graden. In het noordwesten en westen blijft de temperatuur steken bij 13 tot 15 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten en wakkert in de loop van de dag aan naar matig tot vrij krachtig. Aan de kust is de wind krachtig, windkracht 6. Woensdag is het zacht met 13 graden op de warren tot 20 graden in het zuidoosten. Wel is er dan veel sluierbewolking, vooral ochtends. Donderdag is het koeler en dan ontstaan er buien, vooral in het binnenland wordt aan 10 tot 16 graden. En daarna gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. Verkeersinformatie de avondspit, Edwin Gerritsen. De meeste files staan rond Rotterdam. Er staat in totaal 90 kilometer file. dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op maandag. Op de A16 bij Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Voor Knoop Ridderkerk staat 7 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 ten Bos richting Zonsheel... tussen Engelen en Nieuwkuik 4 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij.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 Als u meer wilt weten over onze aanpak, ga dan naar www.gt.nl. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Bijna zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is onrustig in de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay. Afgelopen weekend raakten gevangenen en bewakers slaagd met elkaar. Dat gebeurde toen de bewakers hongerstakende gevangenen probeerden over te brengen van een gemeenschappelijke afdeling naar in persoonscel. Advocaat Geert-Jan Knoops zat een paar jaar geleden in een team advocaten dat een gevangene verdedigde in Guantanamo Bay. Goedemiddag meneer Knoops. Goedemiddag. Ja, de gevangenen, dat zijn er een stuk of veertig. Die zijn in hongerstaking sinds 6 februari. Ze willen niet meer eten vanwege hun uitzichtloze situatie. Er is er zelfs één die zit al een jaar of elf vast... en, en er is nog altijd geen aanklacht. Klopt. Ja, dat, dat is het grote probleem. De uitzichtloze situatie voor, voor meerdere gedetineerden... Die eigenlijk waarvan vaststaat dat daar geen uh, aanklacht tegen kan worden ingediend... omdat er gewoon geen voldoende bewijs is. Of die... Volkomen ten onrechte zijn opgepakt en uiteindelijk zijn beland in Guantanamo Bay, maar kunnen niet worden vrijgelaten omdat het geen land bereid is hen op te nemen of het thuisland. Uh, daar is de situatie dusdanig dat deze personen daar weer hebben te vrezen voor een verdere vervolging. En dat betekent dat die mensen dus op dit moment zonder enig uitzicht in Guantanamo B blijven zitten. Ja, er is er een die, die zijn verhaal via de New York Times naar buiten heeft gebracht. Uh, die, die zegt, Guantanamo B wordt mijn dood. En hij omschrijft dat hij onder dwang zonder voeding krijgt. Mag dat volgens het internationale recht, als iemand uh, in hongerstaking is, dat je hem dan gaat dwingen alsnog iets te eten? Dat mag niet zonder meer. Er moet sprake zijn van een levensbedreigende situatie. En internationaal recht stelt dat dus wel grenzen aan. Overigens is in 2010 al een rapport verschenen van de organisatie Physicians for Human Rights. Waaruit bleek van een alarmerende situatie waarbij CIA-agenten, uh, geassisteerd door Amerikaanse artsen ook gedwongen medicatie toediende om uh, personen wat meer zeg maar, bevattelijker te maken... voor uh, het aflekken van verklaringen. Dat is toen al uh, ruimschoots veroordeeld. Ook toen heeft de Amerikaanse regering niet ingegrepen. En dat rapport eigenlijk links naar te liggen. En uh, deze situatie die zich nu voordoet met het gedwongen toedienen van voedsel... Uh, dat lijkt een vergelijkbare situatie te worden. Maar het probleem is dat al die... Alarmerende rapportage tot dusver niet uh, president Obama hebben kunnen bewegen om Guantanamo Bay echt te sluiten en over te gaan tot het overbrengen van deze gevangenen naar het vasteland. Ten name niet omdat hij ook zelf politiek door eigen partij is tegengewerkt. Ja, want hij had natuurlijk wel gezegd voordat hij president werd... dat hij de gevangenis wilde sluiten. Dat, dat lukt niet. En die ja. rapportages he, waar u het over heeft van Human Rights Watch onder andere... weten we wel ja. zeker dat dat klopt? Ook dat dat verhaal van die gevangenen in de New York Times dat dat klopt. Is, is daar uh, ja, zekerheid bij? Ja, dat is door meerdere bronnen ook bevestigd en andere... ...onderzoeksresultaten, uitvoerige interviews met ook gevangenen die daar hebben vastgezeten. En als zodanig zijn die feiten ook door de, nooit door de Amerikaanse regering weer gesproken. Ook dat rapport van 2010, waaruit bleek dat er dus uh, sprake is van medische experimenten met medicatie... ...om bijvoorbeeld uh, de gevangenen in die periode tot verklaring te brengen... ...is eigenlijk nooit door de Amerikaanse regering weer gesproken. En ja, het, het probleem is nu eenmaal dat, dat uh, Obama dat ook heeft ingezien. heeft ook al die methoden uh, zeg maar, uh, verboden verklaard. Er vinden ook nu, na verlaat, geen ondervragingen meer uh, plaats met mottenboorden. Dus het gedwongen toedienen van water en een soort van bijna drinkingsdood nabootsen. Maar. Uh, daarmee is natuurlijk nog niet uh, Quantanamo B. gesloten. Inderdaad, wat u zegt, in februari 2009 heeft hij als eerste handeling toen hij president werd... heeft hij aangekondigd Quantanamo B. te sluiten. Hij wilde dat binnen een jaar doen en dat is daaruit uitgelopen. En nu blijkt zelfs dat bij de defensiebegroting van december 2011... het uh, congres uh, uh, Obama heeft verboden om Quantanamo B. te sluiten. Althans, het onmogelijk heeft gemaakt door dus simpelweg geen geld schikking te stellen aan Obama voor zijn plannen. En dat betekent dus dat een verdere uitzichtloze situatie blijft bestaan. En dat zal denk ik de hele verdere ambtstermijn van Obama niet anders worden. Precies zo We blijven er alarmerende verhalen komen vanuit de gevangenis. Geert-Jan Knoops, dank voor uw reactie. Dan Venezuela. De uitslag daar van de presidentsverkiezing is onverwacht spannend geworden. Maduro, die door Chavez naar voren was geschoven als zijn opvolger... heeft gewonnen, maar met een heel klein... Verschil, Dus lang niet alle Chavez-aanhangers hebben hem in zijn hart gesloten. Politicoloog en Latijns-Amerika-kenner Remy Leeman, goedenavond. Goedenavond. Wat was u verrast dat die overwinning van Maduro zo nipt is? Ja, eigenlijk wel. Um, ik had verwacht dat Maduro zou winnen, maar met grotere cijfers. Als je naar de peilingen keek de afgelopen weken, dan had Maduro een voorsprong zo tussen de 10 en 20 procent. Dus zelfs binnen de oppositie hielden weinig er maar rekening mee dat het verschil zo klein zou zijn. En hebben we dan te maken met zeer slechte pijlers in uh, Venezuela... of is er die laatste week nog wel iets uh, goed misgegaan in zijn campagne? Ja, er zijn de meeste de pijlers in Venezuela die hebben niet een hele goede reputatie. Uh, er is geen één pijlbureau dat de afgelopen de vijf verkiezingen op rij goed heeft voorspeld. Maar ja, het is ook wel een hele aparte en hele korte campagne geweest... Uh, waarin heel veel is, uh, is gebeurd... En aangezien er eigenlijk de laatste paar dagen geen peilingen meer zijn uh, geweest... Uh, was het echt een verrassing dat op de, ja, in, de, in de nacht gisteren dat er naar buiten kwam... dat Maduro maar met ja, een paar honderdduizend stemmen had gewonnen. Ja, daarom wil zijn tegenstander Capriles een hertelling. Uh, wij horen dat Maduro vanavond toch wordt beëdigd. Uh, ze zeggen, daar gaan we gewoon mee door. Verwacht u dat dat onrust gaat brengen? Nou, ik denk... Dat de reden dat uh, die inzwering nu al plaatsvindt. in plaats van aanstaande vrijdag, wat oorspronkelijk het plan was. wel aangeeft dat men nogal nerveus is. En dat men denkt dat het nodig is om hem nu in te zweren. om hem hè, presidentieel te maken. Um, maar die hertelling die kan sowieso plaatsvinden. Hè, dat uh, heeft uh, Capriles aangegeven. Die zegt. Ik erken Maduro niet als president. zolang niet alle uh, stemmen zijn geteld. En dat zou een tijdje kunnen duren, bijvoorbeeld een week of twee. Um, en als dan blijkt dat de uitslag niet klopt en dat Capriles alsnog gewonnen zou hebben... wat ik overigens niet geloof, dan zou de beëdiging ongedaan kunnen worden gemaakt. En waarom gelooft u niet dat hij misschien wel gewonnen heeft? Nou, het, het verschil is nog wel groot. Hè? Het gaat om 200, uh, ongeveer 250.000 stemmen. Is dat niet zo en... bij elkaar gefraudeerd? Ja, nou ja, er zijn wel incidenten geweest op de verkiezingsdag, maar er is, er is, er is nog geen uh, ja, gestructureerde en aantoonbare fraude naar buiten uh, gekomen. Uh, hè, in ieder geval in de orde van een grootte van 200.000 tot 300.000 stemmen. Maar mocht dat wel het geval zijn, ja, dan komt dat uh, naar buiten op het moment dat ze alle stemmen gaan uh, controleren. Uh, en wat eigenlijk de oppositie zegt, is niet alleen van God, dat, er, dat er gefraudeerd zou zijn op die dag zelf, maar dat het eigenlijk oneerlijke verkiezingen zijn. Maduro heeft veel meer aandacht in de media gehad, het staatsapparaat is ingesteld om hem weer verkozen te krijgen. Een leger generaal zei zelf, het is onze taak om te zorgen dat Maduro opnieuw gekozen wordt. Dat is een andere klacht van de oppositie. Goed, wij zien hoe dat verder gaat vanavond, of hij inderdaad geïnstalleerd wordt... en wat dat los gaat maken. Remy Leeman, dank. Graag gedaan, graag gedaan. Dan gaan we door naar de avondspits, Edwin Gerritsen. Het zat nu ruim 100 kilometer file, dat is iets meer dan gebruikelijk... en dat komt vooral door ongelukken. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat voor Zoete Wouden... 7 kilometer na de aanrijding, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 bij Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 7 kilometer... En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Epe en Heerde 6 kilometer... de linkerrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en Buitenland. Is A good look in her eyes. These days, I'm afraid she's not even shy. Veronica Elvis Costello was dat. De komende politieke week neem ik door met Ger Koopmans... oud-CDA-kamerlid, sinds kort ook waarnemend burgemeester Van Stijn. Goedenavond, meneer Goedenavond. Koopmans. Ja. Uh, de vraag van de week is een beetje... gaat staatssecretaris teven het politiek overleven... Uh, naar aanleiding van het zeer kritische rapport... over het overlijden van de Russische vluchteling Dolmatov...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 Nou, het is op zich natuurlijk een uh, uh, uiterst, uh, uh, laat ik het zeggen, uh, zware zaak waar het over gaat. Er is iemand overleden. Uh, maar tegelijkertijd is staatssecretaris uh, Teven uh, vorige week uiterst royaal geweest om te erkennen dat hij uh, de volle verantwoordelijkheid draagt voor datgene wat er gebeurd is. Ja, en dat is dus toch dus ook zo? Tocht, dat, dat hoef maar... Je, nee, maar dat hoef je toch niet te nemen, die verantwoordelijkheid? Die heb je toch? Ja, dat is waar, maar we hebben natuurlijk in het verleden ook vaak genoeg meegemaakt dat bij allerlei van dit soort debatten dat er uh, in allerlei uitvluchten en dergelijke gezocht werd. Nou, dat doet staatssecretaris Steven niet. Uh, hij erkent volop zijn verantwoordelijkheid en heeft een heel pakket van maatregelen neergelegd. En ik denk dat dat uh, uh, op zich een eerste stap is op weg naar het vertrouwen krijgen van de Kamer... ook om die maatregelen te mogen kunnen uitvoeren. En is dat ook een of dat beetje voldoende iets... is, dat zullen we zien. Nee, Dat begrijp ik, maar is dat ook een beetje iets van de laatste jaren? Van niet, niet aftreden, maar optreden? Dat dat een beetje bij dit soort kwesties uh, gewoon is geworden? Dat je er politiek gezien mee wegkomt als je met een aantal maatregelen uh, op de proppen komt? Nou, dat ligt er, er zijn wel een aantal verschillen in te maken. We hebben een recente keer een debat meegemaakt met staatssecretaris Mansveld. En daar ging zeg maar, de bal een beetje richting, richting ambtenaren. Ik denk dat dat staatsrechtelijk uh, niet zo'n goed idee is. Staatssecretaris Steven, die erkent volop zelf verantwoordelijk uh, te zijn. En dan is het aan de Kamer. Uh, A, om te kijken of de feiten kloppen. Uh, ik ga ervan uit, ik weet het niet, maar dat de Kamer ook nog wel... misschien nog uh, nader onderzoek zou willen... of zelf nog een gevraagronde doet over de rapportage van de staatssecretaris... of weet ik het. Maar zo, zoiets zou ik mij kunnen voorstellen. Maar ik heb tot nu toe nog niemand ge, gehoord die uh, keihard al op voorhand zegt... Uh, de staatssecretaris uh, vertrouwen dat niet meer toe. Hm, dus wat dat betreft uh, goede vooruitzichten politiek gezien dan natuurlijk voor teven voor dat. dat vindt deze week plaats. Ook deze week is er een debat over het sociaal akkoord... dat vorige week werd gesloten. B bent, u, bent u blij als burger van Nederland dat dat sociaal akkoord er is? Nou, op zich uh, is overeenstemming tussen werkgevers en werknemers... Uh, is, is van belang om rust te krijgen en rust te houden... rondom uh, ook toekomstige cao onderhandelingen En Dat is uh, ja, bijna altijd wel meegenomen. Want het kabinet wil ook duidelijk weer vertrouwen kweken. Dat was vooral vrijdag, de boodschap. En nu hebben we de boel onder controle en vertrouwen. Zal dat aanslaan, verwacht u? Ja, het, het probleem vrijdag was een beetje dat het zo vaak gezegd moest worden... in zodanige lyrische bewoordingen door de minister-president... dat je even het gevoel krijgt van wacht eens even... Uh, van, ja, als je dat te vaak moet zeggen, dan, dan zit, lijkt het alsof dat niet helemaal aan de oren of niet helemaal waar is. Dus dat vond ik wel heel, uh, ja, heel bijzonder. Dat waren iets te ronkende woorden. Past ook wel bij hem, toch, bij de premier, om dan uh, management by speed te ja, gaan doen? Ja, dat is waar, maar dan is het de, dan is het de vraag of uh, mensen dan, dat dan ook gaan oppakken. of dat ze denken, ja, denken van dat hebben we natuurlijk al vaker gehoord. Uh, wat, wat schat u in dat uw eigen partij doet? Steunen of toch nog proberen wat dingen te wijzigen uit dat uh, akkoord? Nou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat, er, dat een van de grote problemen bij het akkoord is dat er nogal wat onduidelijk is. Dus de hele Kamer, de hele oppositie. Maar zelfs afgelopen zondag uh, hoorde je ook uh, oud-staatssecretaris Zijlstra, nu de fractievoorzitter ja, opmerkingen maken die eigenlijk tot nadere verduidelijking uh, moeten leiden. En dus er zullen een heleboel vragen zijn vanuit de zijde van de oppositie... maar ook misschien nog wel onderling tussen de twee coalitiepartijen. En die zullen eerst uh, beantwoord moeten worden. En dan gaat en het daarna... over wel of niet uh, extra bezuinigen alsnog in het najaar? Nou, dat is één uh, van de twee. Eén is natuurlijk, wat, wat staat er allemaal precies en wat is het effect? Dat is de tweede belangrijke vraag met betrekking tot werkgelegenheid. Ja, en, uh, en de derde vraag is natuurlijk, uh, uh, in het akkoord staat opgeschreven dat de bezuinigingen die uh, voorgenomen waren, of die uh, bijna voorgenomen waren, nu even op uh, sterk water worden gezet tot uh, augustus. Alhoewel, er ook weer door minister Dijsselbloem is gezegd... ja, maar de 3% procent moeten we wel halen. Dus daar is wel wat onduidelijkheid over. Ja. En dat is uiterst jammer. Want dat draagt natuurlijk niet bij aan dat beeld... Aan wat de minister-president zelf wilde uitstralen. En dat komt wellicht in het debat nog aan de orde. Nog even één, één ding, hè, want dat vond u zelf ook wel aardig Nou wellicht, onwerpig, dat met. is 100% ja, zeker dat dat aan de orde dat dat komt. Dat het moet komen, ja. Maar of het dan ook vervolgens tot ja, duidelijkheid leidt, dat zullen wij zien. Uh, nog even die aanspreektitel van koning Willem-Alexander. Geen protocolfetisch is. Dat, uh, dat vond u wel een interessante opmerking hè, de afgelopen dagen. Ja, inderdaad. Ik, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf een eenvoudige boerenzoon. En ik ben wel eens de koningin of ook wel eens prinsen tegengekomen. En ook prinses Maxima in haar hoedanigheid als beschermvrouw van Scouting Nederland toen ik daar voorzitter van was. Ik vond het altijd wel heel handig dat je wist wat je moest zeggen. En, Namelijk u, u koninklijke mag, nu, hoogheid of ja. majesteit. Ik vond het wel een, uh, ja, een houvast. En u mag het nu zelf weten. Want, u mag Willem, Hallo Willem-Alexander of Dag Maxima zeggen van ze. Ja, dat, dat, blijkbaar. Um, nou, laat ik zeggen. Ik denk dat de, de oorspronkelijke lijn die uh, koningin Beatrix heeft ingezet om majesteit uh, uh, te willen horen. Om het zo maar eens even te zeggen. Ik denk dat die in de afgelopen jaren ook wel een stukje geërodeerd is. Uh, ik bedoel, er zullen echt wel eens een keer mensen tegen haar mevrouw... of, uh, nou ja, vorige week stonden nog hele hordes mensen in Utrecht te, te zingen... Bea, bedankt. Toen zei, ook, toen zei zij ook niet, uh, u moet majesteit zeggen. Dus er is natuurlijk uh, wel is altijd geen aanspreektitel al een zekere erosie Volgens mij aan de gang. majesteit. Ja. Maar goed, nou ja, um, nee, als u ik, ze nog een keer dat, uh... ziet... dan zegt u gewoon lekker koninklijke hoogheid. Ger Koopmans. En als ik de ja. majesteit tegenkom, dan zeggen we majesteit. Dag, bedankt hè. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ee, hey, de Jong. Goedemiddag. Onze collega's van de Belgische VRT schrijven vandaag over Almere. Ja, wat zou daar zijn? De stad was volgens de omroep vrijdag plots wereldnieuws vanwege een bloedige moord. Via de website Reddit was een foto te zien van Google Maps. En daarop is op een stijger bij het water in Almere. misschien een lichaam te zien. misschien een bloedspoor. En misschien twee mensen die het lichaam in het water willen dumpen. Twijfels genoeg, want wat er precies op de foto staat is niet duidelijk. Misschien was het wel een grote vis, was het bloed ook wel gewoon water... dat het hout van de stijger had verkleurd. Bovendien, waarom zou iemand op klaarlichte dag op een openbare plaats een moord plegen? Nou, de politie heeft in ieder geval nog geen enkele belangstelling getoond. En wij weten ook van niks. Nee. Wat nou? Wat nou als niet prins Friso in een lawine terechtgekomen was... maar zijn broer Willem-Alexander... en dat dus de aanstaande koning van Nederland in coma lag in Londen? Die vraag stelt de Nederlandse nieuwswebsite The Post Online. Het drama zou niet te overzien zijn geweest, dat is duidelijk... maar vooral interessant is de vraag... wat er dan met de troonswisseling gebeurd zou zijn. Zou koningin Beatrix tot haar dood op de troon hebben moeten zitten? Want op prinses Amalia is immers nog lang geen 18. Een andere mogelijkheid zou zijn dat prinses Maxima in regentes zou worden tot Amalia's 18e verjaardag. Maar een benoeming tot regent is pas mogelijk... na goedkeuring door de Staten-Generaal... Het is volgens de post online de vraag of die een sorigeta zouden willen hebben. Wat in ieder geval niet mogelijk is dat Maxima een echte koningin zou worden... zoals haar schoonmoeder, want zij is geen oranje. Tot zover deze exercitie. Juist. De opiumproductie in Afghanistan explodeert. Het Duitse opinieblad Der Spiegel meldt op zijn website... dat de productie van de grondstof voor, meer, eh, voor onder meer heroïne... voor het derde jaar op rij is gestegen... en op een niveau kan uitkomen dat nog nooit is vertoond. Afghanistan is al de grootste opiumproducent ter wereld. Vissers in Denemarken vinden dat er te veel zeehonden leven in de Noordzee. Het zijn er inmiddels zoveel dat ze hun vis opeten, dat zeggen vissers bij de BBC. Afschieten die zeehonden, zeggen zij. Over oh, the last half van our net 80% was ruined by seals. If the seal population keeps growing like this, I'm guessing that in twee or drie seasons we are definitely going to cease working out there. 80% van de vangst wordt door de zeehonden aangevreden. Zo kunnen we niet werken, zegt deze visser In de Noordzee leven zo'n 30.000 grijze zeehonden. Wat minder mag ook wel, zeggen de vissers, maar natuurbeschermers zeggen dat overbevissing juist het probleem is. Een ander dierennieuws in Friesland is jawel een man betrapt bij het rapen van van Kivits-eieren. Hij kreeg een boete... en de vier eieren die hij bij zich had, die zijn in beslag genomen. De provincie meldt dat er de komende weken streng gecontroleerd... Uh, zal worden via uh, Omroep Friesland. Ze zijn het moeilijkst om te behandelen. Ik ben ook uh, Judas Christ, de Zwarte Sjaaf Gottes. Dus uh, dat is een van mijn persoonlijkheden.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 Zo, douchplaatsen, Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Vanavond op Nederland 1. Zullen we weer gaan zingen? Hoge verwachtingen in de dramaserie Levenslied. Mevrouw, wilt u misschien een kind van mij? Maar die komen niet altijd uit. Waarom ben jij zo'n lulletje doen? Levenslied, vanavond rond 10 uur bij de NCRV op Nederland 1.